Wij beginnen de zogerles 244 op de pagina Reshbet, 202. Bovenaan de tekst van de zoger zelf, de eerste regel. De Resh Yud Dalit. 200 en 40 Amar Rabi Lazar Aba Ra mem ishtaerat Yehida Ra deihu em hay, tadir Een seconde, iets hier klopt niet met hier. Oké, gaan we verder. De regel 2. Iet ga het, we zel het, we het tafel. Dichtief, wat ik wat ten, da, weet Gabru, atvan. Hier zie ik dat in de regel 1 het laatste woord, afgekort zie je, staat het res, alef, wav. En dat is niet goed. Hier moeten we de eerste letter res veranderen in wav. Dus het moet zijn gewoon wafel. Dus wafel, alef en dan ook weer dubbele, dubbele apostroof, en dan weer wafel. Grafische fout. Amar Rabbi Elazar, Rabbi zei. Herinner je nog even een beeld te geven, even in herinnering brengen, wat, waar we hebben, wat we hebben geleerd, dat de zonde van Gawa dat, herinner je, door, door het aantrekken daar van die, door de scheiding te maken in dat woord, omeorot, bracht ze dan die eerste twee letters en de laatste letter, de eerste letter wav en Mem bracht zich bij elkaar met de uh, verbond zij met de laatste letter van het woord meurot. meurot. Sorry, meurot. Meurot. Neem ik het niet zo. De eerste letter Mem van het woord meurot met de laatste twee letters wav en taf van dat woord. En daardoor wordt het Mawet geworden, dood. Daardoor heeft ze de, de dood gebracht in deze wereld. Zo vertelde ons rabbi Shimon. Want op deze manier was het gegaan enzovoort. Uh, en nu komt rabbi Elazar met een kleine toevoeging. Even fijne toevoeging. Wat zijn vader had gezegd. En nog even verfijnen. Kijk wat hij zegt ons. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer zei. Aber. Hauliefna nou, we hebben toch geleerd. Mem dat de letter Mem. is taeret. Jechida. De Mem de letter Mem. Die blijft alleen. dus Na de zonde wat van Gawa. De eerste, dus de letter mem blijft alleen. De eigenlijk waarom? Aan de overkant, we hebben we dat geleerd. Uit de laatste twee letters van het woord meurot, die zijn wava En taf. Dus eerst de letter mem blijft alleen. Na die zonde wat ze aangaven had aangetrokken. Hij heeft uit elkaar, hij heeft ze dus het licht door haar zonde. Het licht or alle wavres ging uit en de zwoegt tussen Abu Yima stopte en dan bleef dan de letter mem alleen het laatste woord van de regel 1 waf de ihu hain tadir de letter waf die altijd die Leeft altijd, zie je wat je zegt ons? De regel 2, ieder die transformeert zich, verandert, waazelit, wintelit, taf die gaat en die gaat en die neemt zich de letter tav. En dan geef je dan een bewijs uit de Torah, dichtief, want het is geschreven staat daar, ook daar in dat in de Torah, eh, over de, over de gawa, staat geschreven, watikach, watiten, staat het, die twee woorden, staat het watikach, en, zij, zij nam, en, zij gaf, zij gawa, nam, watikach, en, zij gaf, watiten, kijk nou wat we zien dan, de eerste twee letters, van beide woorden, ja. we zien wij, wawwe, en taf. En in andere, de tweede woord, ik ook zelf, wat je ten. Dus de letter waf, die ging en die pakte de letter taf op deze manier. Dat is ook wat geschreven staat, wat je en zijn nam, wat je ten, en zijn gaf. Dat, is, dat gaat het over die letter waf. En die waf, die verbond zichzelf met de taf. We stalim teva, en daardoor werd was werd volbracht, vol, vol aangevuld. Het woord, dat woord, het woord mavet, dood, zie je, waar het gebroed had van en de letters zijn werden verbonden met elkaar. Mem, en dan die waf met de taf, en dan werd het verbonden met elkaar. Dus heeft het. Ietsje toegevoegd, wat hij gaf ook onze, gaf ook de bron. Het is niet zomaar, geef een kijk, dat moeten we leren van, van die grote, zie, hij, hij citeerde st een stukje iets van de Tora zelf, en bewijs dat het wel zo. En kijk nou wat zijn vader zegt, hij zegt hem, uh, Jij ja, stop, uh, maar, ja, hou op, uh, ja, of niet aan, met andere woorden, uh, ik heb wel dat gezegd, en nou, dat is de wet voor jou, nee, hij heeft iets toegevoegd, en weet ik nou wat de vader zegt, Amarle, brie, aan het brie, we hou ook ook in, na, milada, Amarle, Rabbi Shimon zei tegen hem, tegen zijn zoon, brie, aan het gezegen ben jij, mijn zoon, Bah, en kijk nou, zie, we hebben nu dat woord geleerd. Eh, Hasulam. De linker kolom, de regel 9. De referentie van de God, Resh, Jud, Dawet. 214. Watjera. En hier interessant is dat hij plaatst hier dat woordje. Want uh, dat woordje hebben we niet in, de, in deze oot. Zoals we dat zien. En waarschijnlijk in een andere... Uh, of een toelichting is er. Uh, waarbij dus gegeven wordt dat hij kijkt natuurlijk naar dat woord watjera. Watjera. Watjera. Dus dat Gawa keek, Gawa keek naar de boom, en dan heeft hij dus, hier plaatst hij dat woordje Watjera, dus eh, met, met het oog daarop. Watjera, en zij keek, dus dat woordje uit de Torah, hij kijkt dat, naar dat woord, en hij zegt, Amar Rabi Lazar, Rabi Lazar Zee, zo enzovoort, Watjera. En zij zag, גאיק צי zag דריךל תינ אמר רבי לazar אוי ינאי למדתי אחר שחקה אלפ לכה ותיהד לותירה מין מגורד לוניש אאר דVALF ממ וע ей ваши не шара а мемхида ихида мишувжава в дертин шехита ми де от шельхаим нидафа нидафха лемавет фертин шелгалхавалаха и ма готов шекатуватиках ватитен van schlama milazo van die chabru, aotiejot, Punt. De regel negen na de punt, na de dubbele punt. Watier a en het woord watier a en dus vier letters erin, en ook de vier letters van het woord meorot. Die die die Nam zichzelf, let op, en die betekenen gewoon en zij zag. Ja, maar zij zag op de manier dat zij haalde, als het ware, zocht die letters naar binnen binnen zichzelf. Op, op een manier dat dit een kosher manier was. Wat je a en zij zag. De regel tien. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar zei. A wie, mijn vader. In een lama dat is ee hier, ik heb geleerd. Achar shechava alakcha nadat nam. De regel elf, de letters wat tira. Die vier letters. Van het woord myorot, Ja, hemel die hebben zoals we dat geleerd.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 omdat de letter, om letter waf, die altijd letter van leven is. Niet hafcha lemavet is veranderd in mavet, in lamo, la mavet, in mavet, in dood. Fertien. Shehalcha, want waarom? Omdat zij ging de letter waf ging, en nam zich uh, de letter taf erbij. Hoe weten we dat? Shekatouf, omdat het geschreven staat, daar bij het, bij het beschreven van de zonde van Gawa in de Torah. Wat die kaag, wat die ten met, met grote letters schreef je dan waf en taf. De eerste twee letters, waf en taf, en ook de tweede voor het laatste woord is ook waf en taf samen. Het woord het wat je kach betekent en zij nam wat je ten en zij gaf. Ja, zij nam voor zichzelf dat uh, verboden vrucht en gaf ook aan Adam te eten. Dat was haar zonde. En dus hij zei verbonden de letter waf en de letter taf. En daar was nog de letter mem apart. En die verbonden, ver, werden verbonden met elkaar. En daardoor is de mawet dood gekomen in de wereld. De regel 15. Wanneer niet schlammen zo. En dat woord werd uh, aangevuld of volledig gemaakt. We niet gebroodje, jod En de letters mem wav, taf werden verbonden met elkaar, dat is geworden. het dood. Amarlo, zestien, baruchata bni. Hij zei tegen hem, zijn vader. Baruchata, bni. Gezegend ben jij, mijn zoon. Dus wat jij, de bevatting die jij ontving. Zestien, de punt waar hij nu, waar en zie hier, we hebben geleerd dat deze deze dit woord dit woord van de Rabiel Lazar reisul 17. Pirush de uitleg. Toelichting. Rabiel Lazar otto oto arey lamadu. Chmemm uh, Acht in Nishara Klomar. Blijvav. Schee. Yesod. Kie negentin has Sam. Dakar. Shell. Mavet Lohaya. Kinat. Yesod. De 20. Ki keel acher is thares. Ela havava shih. Eenentwintig. Hijm tamide. De aino jesod. Shel hakdusha. Niet hafèr twintig met hakdusha. אילא קליפא ונצא ישוד עד הדקר של מעות ואחרי עיגנד איינו אחר שחר שחרביה בחינת 24 ישוד מיגד душа ונית ג wij im, Hatav vijfentwintig. vaas als, wij niet im, Hatav zesentwintig. Alle ideeën Havav dat is acht, Uh, de regel zeven tien. Rabbi Elazar is Rabbi Rabbi Elazar antwoordde hem zijn vader. Arei lamadnu. we hebben toch geleerd, shemem de, de letter mem. De regel Achtin Isarai hiddak lumar, blijf alleen. Klamaar dat wil zeggen. Belie Zonder letter waven. hier is welke waven is. Je En nu goed opletten wat je zegt. Kie Sam. En hier is het een beetje zo dubbel wat hij zegt. Um, het kan ook Sam zijn. Het kan ook Mem zijn. Aan de ene kant is het Sam. Is het omdat dit afkorting is van de naam Samael, Dat is dan die mannelijke citra agra, en aan de andere kant leren wij dat dit hier wordt vertegenwoordigd, hier, ja, herinner je, dat mem, wav, We hebben we dat geleerd, in die drie letters wordt het vertegenwoordigd, door de letter mem, en dat is dan die, als het ware, voluit geschreven ook mem, dus, aan de ene kant is het wel sam, en natuurlijk, die mannelijk, het mannelijk is van het woord mavet, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook de letter mem die dan voluit geschreven wordt. Dus hier kan je dat ook even notitie maken voor jezelf. Dat het ook uh, kan zijn mem, dus mem, en dan apostroof, en dan mem, mem, mem sofiet, eind letter mem, zoals die nu staat, zo'n vierkante mem. Dus het kan zijn dat het dat uh, ook... Of correcter of ja, in ieder geval, zoals het, precies zoals het staat, let op. Zoals, oh, waarom zeg ik dat? Omdat het zo staat, het ook in de regel 1, in het midden staat ook, dat je zegt dat mem, zeer voluit. Mem, die blijft alleen, dat is die letter mem, die ook hier is. Dus hier kan het zijn, zijn zoals hij staat, het hier, dan is het, dan is het indirect. De letter Mem, die van die drie letters Mem, Wav, Taf, uh, verwijst als het ware naar Sam, naar die mannelijke citra achter. Maar het kan ook zijn, kan het ook lezen hier als Mem. Dus als, net zoals boven in de eerste regel heb je dat gezien. Als de letter Mem van deze samenstelling van Mem, Wav, Taf. En dan, ik lees het liever dat als Mem. Uh, Omdat mem in deze samenstelling, in deze die, die drie letters die de eerste is, is. welke mem is het mannelijke van het woord mavet, dood, is de eerste letter daarvan. Die had geen aspect van jezode. Kijk okay, nou wat je zegt ons. Mannelijke Sitra achra, die had geen Yesode. Kijk nou geweldig wat hij zegt. Dus. De regel. Dagar, nee, Dakar. Dakar is het Aramees voor Zagar. Ah, okay. Dus het derde woord in de regel 19 staat het Dakar. Zie je dat? En mevrouw zegt nou, dat moet Zagar zijn. De eerste dalet. Dus de eerste letter van het derde, van het derde woord in de regel 19. In het Hebreeuws is het Zachar. Ja, maar in Nederland. Zachar. Maar hier is het in de, uh, geschreven als het Arameese woord in N. Goed opletten, we hebben dat ook wel eens geleerd toen we het hebben geleerd. Dat uh, het Hebreeuwse letter Zijn wordt vaak uh, veranderd wordt vervangen, als het ware, in het Aramees, door de letter Dalet. Dan zegt hij ons, omdat de, omdat de letter Memma, die het mannelijke is van het woord Mavet Mem Wav Tav, loa, Die hebt geen aspect van Jezus, nou kijk, wat willen we leren meer van de Sitra agra? Want het mannelijke zit erachter, die op zichzelf genomen heeft geen jesode. Die acher is daar is, Want hij is de klipa, het mannelijke klipa, dat is dan keel, uh, Acher, een andere god, zoals men dat zegt. Is daar is die gekastreerd is. Dus hij het, het kan, het kan niet uh, voortbrengen, het heilige voortbrengen. Hij kan niet partsofie maken in het heilige. Ela hi Shihayim tamid. maar hoe gebeurde dat wel? Hij geen Waf. maar dat de letter waf die Hayim, de regel 21, Tavid die altijd leeft, altijd leven is. De Heil dat wil zeggen dat op Yesot zot dusha, je zot van het Heilige is. Nidha fehbjagdusha ila klipa die veranderde van het heilige in, het, in de klipa tot, tot klipa is geworden. Daardoor, ja, door deze zonde. is sod En die is geworden, let op, tot de jesod van het mannelijke van het woord mawet. kwam tussen die twee, de tussen Mem en Taf. Mem is mannelijke Sidra Achla en Taf is het vrouwelijke Sidra Achla. 23, Wacharege en vervolgens, de nou dat wil zeggen, Acharshe hervia pchinat jesod n'yak nadat hij he verkreeg het aspect van de jesode van de gedusa, uit de gedusa, dus door de gedusa, Halka wa wat de letter waw ging, we uh, daf gaa en ging ziwoog maken, let op, met de letter taf we az, en vervolgens de regel vijfentwintig. Ik heb rood van de letters, verbonden, z, z, ver, hadden zich verbonden met elkaar. Wanneer en dan de letter mem verbond zich met dit taf. 26. Alle ideeën door de letter waf let op, let op. Door de letter waf die aschashak meerdusad die greep aan het heilige. Ik kijk nou wat een beeld. Ik nou een paar jaar geleden, toen we begonnen waren, vier, vijf jaar geleden doen we al bijna de zoog. Ja, bijna vijf jaar, kijk nou. Nou, probeer nou zo'n beeld toen in de, de eerste lessen zouden we iets smaken van wat we horen. En dat is geweldig, diep, hoog. Wat wil je? 26 naar de ומידירי יא זיי 29 מרקטו ווימ שלחט דצדד שמותחיל מאchten winderg בכיבור וו טב דיכטיב ואתי קח ואצטן תי 29 יציא תבב לסית אחרה 0 דא Aridei Hachet de Etsadat 30, atzmo. Maar shalahia la me koedem la 26 na de put. Umiwire, ja, nee, bracht bewijs. 27, me van de geschriften. Eigenlijk hij zegt, van de vers van de geschriften, oftewel van de Torah, van de zonde van de boom, aan de, de boom van de kennis van goed en kwaad, dat die daar bij die beschrijving, die letters waf en taf, verbinden zich met elkaar, omdat het geschreven staat, de regel 28, wat je kag, wat je ten, en zij nam, en zie hoe hij schreef dat, dat wav, apostrof, taf, en dan, wat je kag dus, maar dan schreef je dan, dat, dat die juist, die letters, die verbonden waren met elkaar, wav en taf, en dan, zowel in wat je kag en zij nam als wat-i-ten, en zij, en zij nam, en zij gaf. Die yetziat ha waw, want het uitgaan, uitkomen van de letter wav naar de sitra achra. nul da, door deze, Uitgaan natuurlijk van de letter Waaf naar de Sitra Achra, maar daar de welke uitgaan van de Waaf naar de Sitra Achra is geboren of is ontstaan door de zonde van de boom van de kennis van goed en kwaad zelf. De regel dertig. Maar, shallah, jallah, ik kodem lachen. Wat er niet was, daarvoor. Punt. We hadden, eenendertig, Rabi Shimon, lid waaraf. Waar marle brich ant brie wichule. We hadden Rabbi Shimon het en Rabbi Shimon, praise hem, praise hem voor deze woorden. 31. Waar, maar hij zei tegen hem, bericht, aan gezegend ben jij, mijn zoon, enzovoort. Wij gaan naar boven, naar de regel 4 van de zogertekst. Zelf. En daar beginnen wij nieuwe Mamar. Mamar Pikuda a. Mamar, het vijfde voorschrift. Kijk, wij leren hier alleen maar veertien voorschriften tot het einde van het boek. Maar eerst het eerste boek van de zoger, eigenlijk, is het inleiding, van de zogers zelf. Die veertien voorschriften, zie je niet, meer en niet minder. En we leren ook daarmee, door die voorschriften, kunnen we eh, corrigeren bepaalde lagen van ons, en corrigeren we daarmee eigenlijk uh, onze kilim en dat is wat we leren door deze voorschrift. Hoe precies we hebben al vier voorschriften gehad en nu komt het vijfde voorschrift. Regel vijf. God, recht, wav pikuda chamisha dichtief ishrazuamayem escherets nefesh chaya punt regel 5 ot resh tet wav resh is 200 tet is negen en wav is 6 ja zo zo wordt het gespeld. Het, die twee laatste, uh, tet en waf, die, dus die geven aan de uh, getalen 9 en 6. Zo wordt het 15 uh, gespeld. Om niet, zoals, herinnering, zoals uh, ik herinner je, zoals ik breng je in herinnering, dat om niet, uh, de naam van Hashem uit te spreken, om oftewel zelfs aan te geven op schriftelijk, om uh, zonder nood, als het ware. Om, uh, in ijdelheid, zoals men zegt, zelfs hier is geen ijdelheid, maar waarom zou we het wel um, moeten we de, Waarom zouden we dat kunnen doen? Gewoon door het uh, noemen van een gewoon getal. En dan is het woord het vervangen door 9 en 6. Dus, de Ood Resh Tet 215. Ik hoef dan gemis het vijfde ge ge geboort Of beter ik het zeggen, vijfde voorschrift. ktief, Het is geschreven, het staat ook daar in de. Hemelsdaad. In de, de Scheppingsdaad. Hemelsdaad is wel Hemelsdaad, natuurlijk. Maar dat is in de Scheppingsdaad. Israël amayim, Sherets Nefesh, Chaya laat de wateren wemelen van Sherets. En daar staat in drie woorden staan. Sheretz, Nefesh, Chaya. Gewemelte van ga je van een levende nevers, Maar dan staan drie woorden, Sherets, nevers en je. Bahai Kra, de volgende pagina 203, terwijl Resh Gimil, bovenaan de eerste regel van de tekst zelf, ied, laat pikudien, Dubbele punt. Ik ga direct vertalen. Bahai Kra, in dat vers, de volgende pagina, Resh Gimil, Iet laat Pekudin zijn er drie voorschriften. Welke drie voorschriften? Wij hebben dat gezien. Daar staan drie woorden. Laat de wateren wemelen van. En daar staan drie. Drie woorden die de Torah gebruikt: Sherets, Nevers en Gaia. Oftewel, gewemelde. Of wezens, of gewemelde. gewemelde ja, kruipende. En dan Nevers en Gaia. En daarom drie zogers. De zogers zegt hij: hey, Dat is wat het vers van de Torah die verweest. Er naar dat hier schuilen de drie, let op, drie voorschriften. Nu goed kijken. Iet laat, bekoeden. Hier zijn er drie voorschriften. Regel 1 na de punt. Gade, l'emelai, be'orijte. We gade het via. Beter te zeggen, be'riaur via. In de gewone uitspraak, zoals men dat in Israël. Officieel dat doet. We gaan twee Lemegazer litmana, litman, Litmania Jomen, of Abra mit man, Arlata. Punt. De regel 1 na de punt. We gaan de ene, dus de eerste, het eerste voorschrift is. Let op. Leme, Lemelaye Borraita is om te leren in de Torah. De Torah te leren. En dat is waarschijnlijk de met het woord sharec. Weemeld, gewemeld. Ja, veel Torah doen. We gaan lid als or via. En de andere is om. De tweede is om. Zich bezig te houden met het. Voor, met het zich vermenigvuldigen en om vruchtbaar te zijn. Beter dan zeggen omgekeerd. prija is, betekent in vruchtbaar, uh, vruchtbaar zijn. Ja. De Tora de zegt, onze voor, uh, voorschrift geeft dat. Geeft uh, Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Dat is wat zich bezighoudt met. Eh. Uh, met het vruchtbaar zijn en uh, zich vermenigvuldigen. We gaan, en nog het derde. Uh, zij zegt gewoon 1-1-1, zie je? Maar wij moeten het vertalen met, zoals bij ons, zoals het gebruikelijk is. En het de derde voorschrift is de regel 2, de om uh, besnijdenis te doen. Op de achtste dag. Ole Mavra, Ole Avra, met de man en om daaruit, daarvan, de, het, de voorhuid weg te halen, weg te nemen. De regel twee na de punt. Wou reiten, uli stond la ba, uli afsha la joma, li tak na navsh veruchte. na de punt. Le Malayable, ja, Hij begin met het eerste voorschrift van die drie. Het is eigenlijk één grote voorschrift, één grote, zeg, geloof ik, volgens mij, bespreek je dan alleen maar, één van één groot uh, voorschrift van wat wij, wij leren nu van het vijfde. En daarin zitten drie. Subvoorschriften of. Misschien is het niet zo, maar we zullen zien. Dus nu gaat hij dan, zegt hij dan over dat eerste voorschrift van die drie. o reite, om te leren, zich te leren in de Torah, dus Torah te leren. Ole staat labaien om erin te zwoegen, ermee te leren en te zwoegen daarin. In het leren. In regel 3. Ole Afshallah, Bachor, Joma en. oh, en neem ik kwalijk. De, de, de tweede. Om de stadla. En om, om, om moeite te doen in haar. In, in deze. En om. Um, oh, we zullen dat straks leren dat precies. Hoe heet dat. Um, ons zal dat vertalen, hoe hij ons zal dat uitleggen. Uh, en om, om dus uh, inspannen daarin, en om te zwogen daarin, alle dagen we taak daar bruggen, om nevers en daarmee te corrigeren. Hey, we keren terug naar de vorige pagina. Res bed 202. De linkerkolom Hassulam. De regel 34. De referentie van Otres det -e ik ha de a we Dubbele punt. Amitswa 35. ha Het vijfde. Voorschrift. Dubbele punt. Gewoon punt. Katoef. Je schreeu zua mayem. Sheretz Het is geschreven. Laat. Het laat de water wemelen van Sherets, Nevers, Gaya. Van gewemelte, van Nevers en Het staat zo. Natuurlijk wordt het vertaald klassiek anders. Het wordt vertaald van, van. Ik weet niet wat het was wat vertaald wordt. Maar dan van. van uh, het woord Sherets. Van gewemelte, Of de wezens. Van levende wezens. Enzovoort. Maar dat is. De Torah tora gebruikt drie woorden: Sherets, Nevers en Gaia. Nevers weten wij, ja, Gaia weten wij. Levend, Nevers weten wij. En Sherets komt van het woord je zo, van het werkwoord wemelen. Je, je, je, het is, van het woord van wemelen. dan nee, is het zelfstandig het, het het naamwoord nou, van, van het werkwoord wemelen. Dus, het is wat gewemeld, daarom had ik het zo vertaald. De volgende pagina, Resh Gimel, 203. Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. Wa mikra kraze met mit Achad Achat, lasok, twee batura. Achad, lasuk, bapriya urwia, vachad, drie Limol, Limol, limol, limole, limole, limole, limole, limole, limole, ha orla ha limole, limole, in De limole, limole, limole, limole, zijn er drie voorschriften? gaat het eerste, of één. Laat ook de Torah zich bezighouden met de Torah, de regel twee. Achat, en nog één, achat, zie je, één voor één zeg. zegt, je is niet één, de eerste, de tweede, het de eerste, de tweede, enzovoort. Achat, één, de andere dus, het tweede, kunnen we zeggen. Laat ook bij zich bezighouden met het vruchtbaar zijn, en uh, verme zich vermenigvuldigen. We gaan het, lemol, drie, lishmona, en nog een, de derde, derde is, om uh, besnijden, zich te besnijden, of besnijdenis doen, met acht, op, met acht dagen, op, op, op, op de achtste dag, zo bijzicht. En daaruit, daarvan, de orla, de, orla, de vooruit, uh, weg te halen. Natuurlijk uh, vertel ik dan in de woorden zoals het in de normaal uh, omgaan is. Uh, zoals men dat zegt. De Torah spreekt natuurlijk ook over heel andere dingen dan, dan alleen maar dat fysieke... Uh, He doe. Feer. Wetzerich lassog, batura. Velam ook, velam mol. Ba bakol yom let a ken af shower ho. En mendient. Feer lassog, batura zig, beisehoud en mede to ra. Velam mol. Ba bakol yom. En te zwoegen daarmee elke dag, om zijn neffers en roeg te corrigeren. En nu als we terug naar de regel 2 van de zoger zelf, dan hebben we eigenlijk een synoniem, twee synoniemen van het zwoegen. Want daar staat het laatste woord, staat het, kijk goed naar de tweede regel, het laatste woord is, staat het, Leestadla betekent uh, inspanning te leveren, trachten. Let op, te trachten betekent, te trachten. Dus inspanning leveren, trachten. En, terwijl in de regel 3 het tweede woord, ole uh, afscha, betekent werkelijk zwoegen. Dus nog harder, nog intenser. דרך אל זס פירוש דה איילך פן כי דלת פיקודים הקודמים הנמשכים סייפן מדלת הימים הרישונים דמעשה ברישית באו עחת לתקן את А баулама отсилут отсмо, не их. Что он далит, а хуб зон визон, чтобы отсилут кин канал. А куда кадма, а одним шах мимилат элев брешид. У высот ир -а de hainu bina ila twaalf shiut sot hiera begin de iu rav Vishalit. Waar hainu drië dertien sori rak beginnend gar shiel Abina, Shonietkana kana leaba fjertien we ima alain. Ambeersing, Larry Campin, Mip, Ada Hazeshelov, Fifteen, en ik raad op Jode de Hawaïa. Nieuw goed opleiden, nieuw hadden ons uitgeleerd. Wat zijn al die stap voor stap? Wat al? Wat zijn al die voorschriften die hebben we geh, al geleerd? Van één, vanaf één tot en met de vier. Het vierde voorschrift. Wat doen we daarmee? Let op. De regel 6. Na de punt. Kiedalet pikudin akodnim. Want vier voorafgaande voorschriften. Anim Shachim, Midalet, Ayamim, Rishonim. Die, let op. Die aangetrokken worden van de regel 7. Van vier eerste dagen van de scheppingsdaad. Bouw 8, leta 10, madrigot. Die kwamen om de traptreden te corrigeren. Bouw lama absoluut Let op. In de wereld van de zelf. Hoe kan het dat het zo eerst van boven naar beneden komt? Ja, hoe komt het dat eerst het eh, hoogste wordt gecorrigeerd en dan het laagste wordt gecorrigeerd? Wij gaan nu hoog. Wat doen wij nu? In welke richting gaan we? We gaan in de richting van... Uh, van boven naar beneden. Zoals het van boven naar beneden gegeven ons wordt. Ja? For, zoals de... naar de verspreiding van de werelden. Ja, het gaat naar het zeloed. En van het zeloed gaat het naar... bejaardse het ja, enzovoort. So ja of niet? Zo so gaat het van boven naar beneden. Maar voor ons, wat wij doen, is het omgekeerde. Wij doen... het niveau wat wij corrigeren, dan is altijd... Uh, is het zo so dat wij uh, corrigeren lichtere keren en dan wat uh, zwaardere keren? Maar goed opletten dus waar hij over het overheid. Dus de eerste, eerste vier voorschriften, die kwamen, zegt hij ons, om corri te corrigeren de traptreden van de absolute zelf de regel nemen. Zij hen daalt de maatregel dat die zijn vier trap, vier traptreden van Gohma bina en de zon van de wereld het siloud zoals boven gezegd werd. Als er bekend waarbij de het eerste fort schreef, dat hij b'rishi dat Aangetrokken werd van het woord Breshid in, in het begin, het eerste woord van de Torah. 11. Hoezod Yira, dat is het geheim van, dat is essentie, in essentie is het hiera, vrees. De Einu ila dat wil zeggen de Hoge Bina. 12. Shehoezod Yira, dat dit a phrase is begin the Yehu Rav that Omdat Hashem is Rav Veshalit, Groot and Machtig. Why? No, that will say in 13, that is a but At aspect of the way that the way that is that the that als aba in hooge aba in ima 14. Amalbishim, Larichanpien, die arihan Arichanpien, mi pea de gazeshu, vanaf zijn p, ja, vanaf zijn p, van zijn, zijn mond tot de gazeshu, herinner je nog, vanaf zijn p, oftewel onder de hochma van hem, ja? Arichanpien heeft, in zijn hoofd heeft, en daaronder staat, dat is de plaats van zijn pedus in, uh, waar dus in de tweede tzimtzum dat de malgoed is opgestegen naar zijn onder de gogma is gekomen te staan, en de rest dan komt naar tot, tot zijn gaze, tot zijn borst. En dat is de plaats, herinner je nog, zoals we dat in Zoger al eerder geleerd, dat de Aboima die dus, Bekleden hem Arihant Pin vanaf zijn P tot zijn Hazé. Dat weten we. 15. Anikraot, en dat is, die heet de Jut de Hawaii, de letter Jut van de Hawaii. Dat is de plaats waar de Jut van de Hawaii, de Chogma, kan ontvangen worden. Daarom is het Jut van de Hawaii. De regel 15. Na de punt. Op ikouda tienjana zit inanim schaak mamar ior. Hoe licht ik zat zeifintin dibina de Basod avara bashlay mata. Anikraot Achtin israel saba utvuna. Shemifkinad hakviuut. Hen neigt in mij de arieh pin, michaze a de Ainu twinder lemata meaparsa Begoi Meohi de arieh aan Um, de regel 6, ja, geloof ik. Okay. Nee, dat is wel gaaf. Opicoda. Hmm? Opicoda tien jaren. Inderdaad, sorry. De regel 15. Dat is ook zo fijn, ik wil nog een keer dat doen. De regel 15. Op ik dat in jana, En het tweede voorschrift is 16. Anim voorschrift, het Welk voorschrift, tweede voorschrift is aangetrokken? Zie je dat aangetrokken? Zie je hoe wij dat, wat wij spreken? Hoe spreken we van de voorschriften? Niet horizontaal. Ja, iets waar allemaal, wat dit betekent, die dus kracht is, wat men aantrekt. En dat is Aide Torah. wat zegt hij? Dus het Deze tweede. Voorschrift, dat aangetrokken wordt van de mamar, van het de uitspraak in de Torah. or, Hashem zei, of Elohim zei, Jior zei het licht. Hoe let je zat de Bina? Dat is voor de correctie van de zat van de Bina, zie je dat? is voor de correctie korek, van de Yersut. Zeifentin Basot, ahavaraba Limata, in het geheim van, in de essentie van, zoals die is, Ahavaraba de Grote, volmakte Liefde. Hanikroot is Israel Saba, Tvana, die heeten Israel Saba en Tfuna Achtin. Natuurlijk, wanneer wij van beneden gaan, gaan we eerst let op, dat wil ik nu niet, niet uitkouwen, natuurlijk wil ik weet je zelf, dat natuurlijk gaan we eerst naar Yisrael Saba, en Na en daarna, stappen we naar boven, naar ho, boven naar de Aboujima, duidelijk, naar de hogere Aboujima. Maar hij spreekt dan van boven naar beneden. Sremivina, haqviju, duidelijk van boven naar beneden, goed opletten. het is erg fijn wat hij zegt. Van boven naar beneden is natuurlijk, de eerste is, het eerste is, ja, als je dat kijkt van boven naar beneden, dan is het, voor hem is ook, het eerste is, vrees en daarna liefde, qua, wat, wat, qua, wat? Qua de uh, traptreden. Ook voor ons is, als wij van beneden komen, dan hebben we omgekeerd, omgekeerde, uh, verhouding tussen lichten, ja, lichten en kilim. Als we van beneden komen, komen we eerst naar zoet, ontvangen wij vrees. Eerst komt altijd vrees. En daarna komen we weer opstegen naar Abouhima, de hoge Abouhima, dan ontvangen we liefde. Duidelijk, omgekeerd aan wat hij zegt hier. Ja, omdat hier is het, gaat het over de, wat aangetrokken wordt van boven naar beneden. Ja, belangrijk om daar steeds te kijken hij heeft ons al geleerd dat we moeten altijd goed opletten dit aspect van de uh, omgekeerde verhouding tussen lichten en Killing. Dus dat is dan die Israël Saba en Funa heten. Dat is dan Abba, de grote liefde, volmaakte liefde, terwijl het tweede voorschrift. Van liefde, de grineren nog achten. Schermifchina he takviyut hen mal bisho dat in de standard houding, in hun standaardpositie, positie, oftewel in hun minimale toestand, bekleiden zij die Israël Saba en von outwell isch so bekleiden de regelnechentien. Bekleiden zij Pien, waar, herinner je nog nog, mi chazé a de vanaf de chazé, tot zijn tabur. de en dat wil zeggen, de regel 20, le parsa, dat wil zeggen, onder de parsa, van de, het inwendige, kant van, inwendige, van, euh, binnen de inwe, het inwendige van de of oftewel dat heet, deze parsa, zoals de zoger dat noemt, dat is de plaats van de chazé. Eerlijk. Maar dat heet dan ook zijn parsa, die binnen zijn inner, innerlijk. Binnen. Voor de arich is het toch uh, het inwendige. Voor de arich is het de plaats van de chazé van hem. En dat is, is de plaats waar dus de, die bekleedt, vanaf de hazé na tot aan zijn, tot zijn tabur. Amnam 21. Bamamar ii or. Aneimar behen. Alu venasu. 22. Partsuwehad Im Aboujima Shelemala Michaze de Ari 23. Kumisham Le Roos de Ari wabina Webinah sham 24. Gogma. Geweldig, dat heet het we nog een keer weer. Op een andere manier steeds ons. Het vertelt wat het gebeurt, hoe dat gebeurt, natuurlijk alles gebeurt door de man wat de mens uh, omhoog brengt. Daardoor al die um, familie, als het ware van de goddelijke familie, de traptreden van de boom des levens uh, van de wereld, van, sorry, van de wereld Atsilou, dat zij allemaal uh, in beweging komen. Komt omhoog, en zo. echter, bama Marie, oor in, in het Dima, maar in dat, in de uitspraak van Elohim, hier, oor, zij het licht, maar bij hen, dat over hen gesproken, dat, over, dat over hen spreekt. Aloe, stegen zij op, dus bij, dat uits, bij deze uitspraak, zij het licht, stegen, stegen zij op, we naast zo'n gaat en worden één parzoofe met de boven de hogere aboïma. De regel 22. Schelemalen de arichanpien. Die, welke hogere aboïma zijn, standaard staan boven de gesee van de arichanpien. En ze worden dan tot één parzoofe met hen in de gadlood. Regel 23, ofwel na het opsteken. Om je schamele roche de Arikanpien. En vandaar steken ze op ook naar het hoofd van de Arikanpien. Dat komt dat ze verbinden zich met de hoge abouima En dan komen ze ook in de roos van de Arikanpien. Staps geweest natuurlijk. Waar binaches ra schamele En de bina. Oftewel, de bina van de Arikanpien. Die keer daar, die daar verandert in chogma. Eigenlijk die was, herinner je nog, de, de Bina van de Arichampin, die is afgestapt naar, de, naar het lichaam van de Arichampin. En dan ben je, wanneer een man omhoog wordt gebracht, dan steekt ze op naar het, ho naar het hoofd van de Arichampin. Het wordt tot Gochma betekent verkreeg de gar de regel 24 de punt. de 25 muspaen dat is. In de essentie, dat is Ahavarabad, de grote liefde. Daarom is het ook de tweede voorschrift, is uh, liefde. We hei. hey, dat is de essentie van de letter hey van de naam van de Hawaii. Hier is de letter hey van de naam van de Hawaii? De regel 25, Om je hem, moet spijnen, en van hen. Wordt het licht de overvloed gegeven aan, al worden, uh, geven zij alle mogen aan de zon, ze hebben binnenukkwam. 25 na de punt. Awalbi abubujiwa 26 alayna tsmam. Shem garde een Zon Jehorim 27 likabel mogen. Kem dit tak nu bij het 28 aviradachie. Zo, or chassadim. Basod ki het scheset 29 punt Dus hij ah, gaat nog een keer van boven naar beneden, spreekt hij. Awaal bij abel maar van de hoge, abo en ima zelf, de regel 26, schem, gar, de bina, die gar van de bina zijn, ja, drie bovenste van die bina. En zo de bina. Zo Eén zoon, die hoorimelijk heb een mogen, de zon kunnen geen nee, mogen ontvangen, nee, geen mogen betekent chochma. Die hem niet kan doen, want zij, de Abel, abo, en ima zijn ingesteld, zij zelf zijn ingesteld als aviradagja, als een dunne, een, een dunne lucht, herinner je nog, als chassadim, maar dan als hoge chassadim van de gaar. Dus niet gewoon een chassadim van de, de zeer maar de hoge chassadim betekent dunne chassadim, ja, dunne lucht, betekent fijne dunne lucht van, de, van het hoofd, van de gaar. Zo so, chassadim, dat is het licht chassadim, hoor chassadim. In het geheim, zoals geschreven geschre, geschre, wordt, Je Gavet doen, want hij, wen, hij wil, Hij wenst, Scherzet, ja, Hij, gog, uh, uh, eigenlijk Bina, maar dan de Bina die, uh, die, als het ware, verbonden is met de Gogma, Abba Ima, de gar, die heet Hoe, uh, hij heet mannelijk. בראשית 29. ומשום שהם ניכרим ייר אכי 30, סוד אה vara ba. שהם מוכין דהרד חכמה 31, אין נאמוש פה ים, מיהם ליזון, אלא רכ מזד 32 דבי נגани כרוה יישש. Amnam nam p'hinaat ahava, de linker kolom die jecht reichel, rabaa, sche be'jish sud. E'n namig ularak, mi p'hinaat, te mihaze ule mala, de jish sud. Shem omdiem, az, de reicheldri, le mala mi parsa, de be govij, дебегои бедесего беговер сом каняа бетер zeggen hij zo дебегои мори де ари ханпин аннам фир михазе уле мата де иш суд аумдим лемата Schibus sodwei hi or leulam aba. Schahem zeifen jish sud schilimala mi parsa. Aval jish sud hash zes. zes. Schilimata mi parsa hineya or nit gna nit gna zba hem. Een uur hoedkeike vadinios ons vertelt, is extra kom vadwei. Uh, kunnen, uh, wat wij kunnen goed leren de reed, nu, wat hij nu ons nu vertelt. Let op. De rechterkolom de regel 29 naar de punt. Moet je zo zien, dat er bestaat uh, aboiema, de hoge Ima en bestaat de jirstoot. En de jirstoot natuurlijk op zichzelf genomen, kan je ook verdelen in tweeën, ja of niet? Die kan je ook in tweeën vertellen. De jirstoot. Uh, wanneer die jirstoot omhoog opsteekt, Let op wat ik probeer te zeggen. Uh, even vooraf gaan. Uh, aan. Wat wij gaan nu vertellen. Dat wanneer het. Herinner je nog. Wanneer die jirstoot opsteekt Naar Abouima. Natuurlijk niet de hele jirstoot kan in één keer dat opstijgen daar naartoe. Dat hij ook hij heeft in zichzelf. Gaar en zaad duidelijk bovenstuk en onderstuk. Bovenste hier en onderste. Dat kan niet. Direct, hoe kan dat uh, direct dan er uh, het uh, moet altijd overeenkomen zijn regenschappen zijn goed te horen wat ik probeer te zeggen. Dus eerst zijn bovenste gedeelte, zijn fijnste gedeelte steekt op de helft of uh, zeggen we gewoon grof genomen die steekt op naar de Aboviyewa. Terwijl zijn onderste deel is nog staat nog als het ware onder de haze van de Pin. wel well, uh, well verschoven natuurlijk, goed opletten wat ik probeer te wel verschoven natuurlijk, niet tegen, niet staat, niet tegen de taboer van de Ariechanpin, maar staat al tegen de haze van de Ariechanpin, maar wel onder de haze. Ja, dat is dan... De tweede onderste gedeelte van de Jirsut bij zijn opstegen. Eerste opstegen naar de hoge Abba en Ima. En nu leren we. En nu gaan we verder. Of vertaling. 29. ze uh, En daarom. Hem, Nikraïm, Iera, heeten zij, Iera. Heeten zij, oftewel, die hoge Abouhima, wij spreken hier nog van hoge Abouhima, die heeten ira, die heeten Vrees, die dertig Sotahavaraba, want de essentie van de grote liefde, die Sche hem de arat chokma, die, mogen van het schijnen van de chokma zijn. Zie. Je? Chassadin, waarin dus de chokma schijnt. 31. Geen namers le Worden niet van hen, van de Abba komen niet van Abba naar de zon. El Arak Mizat, die komen wel, dus dat, Gochma, het schijnen van de Chogma, dus binnen Gassadim, zoals we dat leren, die komt alleen maar van de zaad van de Bina, van de zeven onderste van de Bina, die Yishud heet. Dus algemene, de hele parsoef, Yishud spreekt die dan ten aanzien van de Abu'ima zijn dat alleen maar zeven onderste Svirot, in het algemene aspect, maar op zichzelf genomen, Yishud, die heeft alles tien Svirot, Amnam Namphina ahav, phinata ahavara het aspect van de grote liefde de, de linker kolom de eerste -ko. is. En deze woord onthult en nu komt dat wat ik had daarvoor in de introductie nu gezegd. Die komt alleen maar van het aspect van de Gazé en naar boven van Jezus. Want Jezus is ook op zichzelf, die heeft die twee indelingen van boven de Gazé en onder de Gazé. Maar dan, wanneer de Jezus opsteegt naar Abu dat alleen eerst deze, let op, alleen dit gedeelte van. Boven de gazé van de Yerszoet steegt op naar de hoge Abu Alleen zij. Dat is wat hij zegt. En daaruit komt deze grote liefde. Ah, nu wordt het duidelijk. Schuim om dim as dat zij deze Yerszoet vanaf de gazé naar boven, dat zij staan daar, dan staan zij dan Le mala mi parsa, boven de parsa, de, de, boven eigenlijk de gazé van de harigalpine, zoals die zoger zegt, boven de, de, pars, de scheiding in het midden van, in het inwendige, binnen de in, het inwendige van de harigalpine, oftewel boven de gazé staan ze dan. Zie je dat? Zij staan dan boven de gazé en daarom kunnen zij ook, eh, uh, deze dat schijnen van de Chogma in de Chassadim doorgeven aan de lagere geleden. Amnam vier me Chaseu de Yersoet. Echter de plaats van de Chase en naar beneden van de Yersoet, oftewel het tweede, het onderste gedeelte van de Yersoet. Aumdim le Mata Parsa de Abu die staan onder de Parsa van de. Abba wei iema die zo, oftewel, onder de gaze van de Arichan pin kan je zeggen. Regel 5. Na sa Gnizo daar is geworden het aspect van de verstopping van het licht Regel 6. Shehus zod wei oor. Dat is wat de Torah verder zegt, wei oor. En het is licht geworden. Ja, herinner je nog, eerst zei hij dan: zei het licht, en dat is dan uh, daarvoor, en daarna zegt hij nu: deze toestand, wij hier, en het is licht geworden. En wat betekent dat? Hij zegt: dat dat is het geheim van wij hier, lolamaba, dat dit, en het is licht, oftewel, het zal licht zijn. Voor de toekomstige wereld. Shem sud, Shalem Alami Parsa, dat dat. Wat betekent het licht voor de toekomstige wereld? Let op wat die zegt ons. Dat dat is de Yershut, die boven de Parsa zijn, oftewel boven de Gazee van de Arikhan Pim. Our Yershut, Shalem Alami Parsa, en herhaalt het nog. Maar de eerste, de tweede eerste, so, de onderste eerste, so, die, die onder de Parsa, oftewel onder de, de Chazé van de Arikan is zijn. In een, en aan Ignaz bij hem, het licht, zie hier, het licht is van hen, het licht Chogma is verstopt van hen. We nee, hebben dat geleerd ook aan de Chazé van. Uh, de arighampin is lichthoog verstopt en kan men alleen hem ontvangen, het schijnen daarvan, door man omhoog te doen, en opstegen boven de gazee van de arighampin. De regel 8 naar de punt. Of je na had voor bij na aset basot vaša. En et aspekt de tvuna, di in hen is, di et aspekt, is, dat is dat aspect tvuna, dat onder de haze wat overgebleven was van jishsut, dat is ook het aspect van tvuna, di van de, deze onderste en die is geworden, ja, Basha, herinner je nog, die is geboor, geworden tot het droge, dus geen vruchten geeft, enzovoort, duidelijk, omdat die onder de gezin van de aardigheid binnen.